Frans 24 zegt het vaste telefoonnummer van de ambassadeur te hebben gebeld. Dit zou kunnen betekenen dat iemand zich heeft voorgedaan als de ambassadeur. Betaald parkeren is lucratief voor gemeenten. Volgens berekeningen van RTL Nieuws maakten de tien grootste gemeenten vorig jaar samen ruim 116 miljoen euro winst. In vijf jaar is dat een stijging van 27 procent. In Rotterdam, Tilburg, Groningen en Nijmegen ging de winst volledig naar de parkeerbegroting. Bijvoorbeeld het betalen van parkeerwachten. De andere zes gemeenten gebruikten het geld om hun begroting op andere punten sluitend te krijgen. De totale omzet was vorig jaar 300 miljoen euro. Het grootste deel daarvan kwam voor rekening van parkeerders in Amsterdam. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui, in het oosten mogelijk met onweer. Morgen eerst nog wat regen, later droog en af en toe zon. Het wordt dan 16 graden aan zee, tot 20 graden in het zuidoosten van het land. De dagen daarna wisselend bewolkt, temperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De Eerste Kamer is vooral een clubje bejaarden. Dat dachten wij in ieder geval. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Arjan Vliegendhart is senator 33 jaar. Zometeen hier te gast. Weet precies hoe je die oudjes moet aanpakken. En dan iets anders. Ibiza, dat is... Uh, Eiland is toch wel de hangout van bekend Nederland. Zometeen hoor je in de entertainmentrubriek met Bridget Maasland... waarom dat zo is. Waarom al die BN'ers daar toch altijd maar weer naartoe gaan. En waarom zij zelf natuurlijk daar komt. En uh, het geheim van Ibiza gaan we voor je ontdekken. TODAY'S is Topics. Met Lucky Gink. Yes. Het meest besproken nieuws van vandaag aan de koffiemachine op internet tijdens het eten. Eerst even een bizar nieuwtje uit Velen. Daar is een karikaturenmuseum. En sinds kort stond er ook een beeldje van Mark Rutte. En nu heeft een onbekend figuur dat beeldje vernieuwd. Ja, hij stond uh, tussen de andere beeldjes opgesteld. <kijf> de meneer vroeg of hij misschien een kop koffie kon krijgen. Nou, dat kan. Ze ging naar de keuken om dat klaar te maken. Toen het terugkwam kon ik die meneer niet meer vinden. Dus ik liep naar buiten, of hij daar misschien was, en ik zag hem niet. Toen ik terugkwam, uh, zag ik Mark Rutte op de grond liggen. Geamputeerd, zie ik op de foto van ja. die website. Ja, want het schouwspel was verschrikkelijk. Het beeldje was een soort karikatuur van zichzelf geworden. Wat resteert is Mark Rutte, die weliswaar grijzend, maar dat deed hij voordat hij werd aangevallen, met zijn bril ja. gebroken, zonder ar armen op de grond ligt. Onherstelbaar beschadigd? Dat zou moeten blijken. Ik ga mijn beste voor doen om hem te repareren. Maar uh, de, het frame aan de binnenkant dat hem stevigheid moet verlenen en in balans houden is ook gebroken. Mooi, karikatuur naar metafoor in slechts val. Apart verhaal dus, maar het wordt nog vreemder. Ja, ik sta voor een raadsel. Op de plek waar het beeldje stond lag 100 euro in elkaar gevouwen. En uh, de restanten van het beeldje, zal ik maar zeggen, die lagen een paar meter verder op. Gek verhaal dus. En de man die dat allemaal gedaan heeft... die moet natuurlijk gevonden worden. En die kans is er gelukkig ook. En u hebt ook een, oh ja. een daderschets gemaakt. Een man, ongeveer 1,70 meter, 70, grijs, dik, kort geknipt haar... bril met donkere bovenrand, montuurloze onderkant, grijze snor... Ja. iets donkerder, vrij dikke wenkbrauw beetje onderkin... lichtbruin jasje, leren stukken op de mouwen. En verder heeft de dader buitengewoon dikke lippen... extreem grote tanden, bizar lange wimpers, een gigantisch grote neus... en een hoofd net zo groot als de rest van zijn lijf. Ja. Klopt. Vanuit het karikaturenmuseum in het Groningse Velen. Premier Rutte ligt daar, ondersteboven, vernield. We weten niet waarom. Goed, we gaan naar nummer 4. Martin Jol is de nieuwe trainer van Fulham. Ja, die premiership die blijft toch trekken. Ik heb er een tijdje gezeten. In. Ja, toch wat dingen voorbij laten gaan, omdat ik toch de hoop had dat er wat zou komen uit Engeland. Dat is ook gebeurd, maar niet uit Londen. Nou, toen heb ik nog even moeten wachten en toen uh, kwam Fulham ook weer uit. En uh, die spelen ook in Londen. Ja, maar dat is toch wel heel erg toch van die club die uit Londen speelt. Ze spelen allemaal in Londen en die stad is vet, jongen! Ik ben er net geweest. Ja, daar het toch die, die sfeer uit. Het is bijna...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 Dan nummer drie, dat is de wereldomroep. Die zit een beetje in de problemen. Ze moeten namelijk bezuinigen. En eh, dan is nog niet zeker of de ministers helemaal wegbezuinigen. Dat kan ook nog gaan gebeuren. Want ja, het is crisis. Vandaag kwam de zender met een eigen plannetje. De Nederlandse redactie gaat verdwijnen. Wat ons zo verbaast is dat onze eigen directie op voorhand al heeft beslist... om de Nederlandse redactie eh, in feite op te heffen. Ze houden een kleine slag om de arm. Ze zeggen, nou ja, we doen nog wel wat voor expats... en een eh, calamiteitenzendertje houden we ook nog wel omhoog. Maar uh, ontzettend veel programma's worden afgeschaft. En uh, eigenlijk is dit gewoon de doodsteek voor de Nederlandse redactie. Ja, en dat zou natuurlijk jammer zijn, want wie luistert er nou niet? Naar Kanta Amerika, klare taal, tijdgeesten en expert on air. De Nederlandse redactie, die pikt het dan ook niet. De directie heeft nog een keer uitgelegd dat ze hebben gekozen voor andere taken. En dat, dat mag natuurlijk op zich een directie doen. Maar wat ons betreft is als je uh, de Nederlandse redactie van de Nederlandse wereldomroep... Uh, de nek omdraait, dan draai je in feite de hele wereldomroep uh, de nek om. Ja, nu gaan de boze stemmen op dat de wereldomroep inderdaad niet zo heel veel nut meer heeft, maar daar denkt de wereldomroep zelf dus anders over. En al helemaal de Nederlandse redactie, die zitten er zelfs een beetje over na te denken om iets met internet te gaan doen. Wat de Nederlandse wereldomroep zo uniek maakt, is dat uh, ze een uh, hele multimediale Nederlandse redactie hebben die zich al jaren ontzettend specifiek op Nederlanders in het buitenland richt. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Hè? Vroeger op de camping luisteren naar de wereldomroep. Ja, uh, uh, en daar zijn we ook trots op, maar daar wil ik ook nog even bij zeggen... dat wij juist geen campingradio meer zijn. Hè? Ja, Half juni, dan worden de bezuinigingsplannen van de minister bekend... en dan weten we of de eigen bezuinigingen van de wereldomroep genoeg zijn. We gaan naar nummer twee, daar staat Vlaggetjesdag. Vandaag werd het eerste vaatje met haring geveld. Meer dan 67.000 euro leverde dat op, voor het goede doel. De maatjesharing mag gegeten worden van, van, vanaf vandaag... En in Vlaardingen, bij de gebroeders van de drift, 150.000 kilo haring is hier al binnengebracht. Ha, maatjesharing. En er zitten hier allemaal dames in de kantine die volgens mij klaar zitten om de haring schoon te maken. Goedemorgen. Ja, altijd spannend. We praten over haring. Goedemorgen. Heel veel plezier is dat, hè, om de maatjesharing te mogen schoonmaken. Ja. Ja, tuurlijk. Super lollig is dat 150.000 kilo haring uitbenen. Echt, dat zijn veel haringen, jongen. Hoeveel uh, uh, haring gaat er in één kilo? Vijf. V vijf. vijf haring? Ja. En 150.000 kilo uh, wordt aan wal gezet hier in Vlaardingen bij de Gebroeders van de Drift. Dus jullie dames hebben de taak om, uh, nou, vijf maal 150? Mm, ja. Ja, dat is, uh, kijk, kijk, oh, keer 300 en oh, plus twee, min is... Ja, dat is toch... Uh, kwart bijna kwart Drie kwart miljoen, ja. ja. Okay, ja 30.000 ja. 30 kilo dan, toch? 150.000 haringen. nee hey, 150.000 kilo? Oh, het is 150.000 kilo. Oh, 100, nee, dan is het dus... Even kijken, 200 min... En dan minus die 50.000 was netmaal net... Maal 4... Plus 75.000 maal... Maat drie. keer 750.000 haringen worden hier in Vlaardingen schoongemaakt. Meer, er zegt echt... oh <laughs> nog nee. meer. Jij weet het het beste. Ja, wat ik het beste weet. Het is een drukke periode. Ja, laten we het daar maar op houden. Het is een drukke periode. Want heel Nederland wil natuurlijk even die nieuwe haringproef... Wacht even, daar is de paas nog even. Daar hebben we meneer van der Drift. Ja. De leider komt erbij. Goedemorgen. We zaten net even te bespreken over... hoeveel haring in Vlaardingen al wel niet schoongemaakt kan worden. Want ik begreep even 150.000 kilo. Uh, moeten we ergens gaan zitten? Nee, we gaan gelijk. We gaan, we gaan door, als u het goed vindt. Nee, prima. Ja, 150.000 kilo begreep ik... Gaan de gebroeders van de drift in Vlaardingen schoonmaken? Nee, nee, nee. Dat is verkeerd begrepen. Ik kan iemand vertellen hoeveel haringen er worden verkocht. Nou, uh, dat is zo. <laughs> uh, wij produceren veelal voor ook de Duitse markt. Je hebt een groot verschil. Nou, tussen... ja, klopt het. Zijn het er 750.000? Nee, dat kan je niet in aantallen zien. Want uh, je moet uh, zo zien. In Duitsland, zit de, wat we in Duitsland verkopen, zijn er 4 per kilo. En wat in Nederland verkocht wordt, dat gaat zeg maar de 8, 9 per kilo. Dus uh, ja... Dan, ja. heb ik haar, dan zijn. <laughs> ja, geen idee dus eigenlijk. En je weetjes, de nieuwe haring ligt nu bij de Fisbos. Dames, succes met al die honderdduizenden haretjes die. Onder jullie... Ja, kom zo Bedankt. Ja, doei. Goed. <laughs> nee. Tot slot nog de staking in het openbaar vervoer. Amsterdami lag er vandaag helemaal af. Ik ben Petjes en fluitjes ben, ben ongenoegen gekomen. Kemmer maken bij de Stopra. Duizenden GVB-medewerkers kwamen bijeen om te protesteren... tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer en de verplichte aanbesteding. Oftewel, het gaat weer om de centjes. Voor, voor, voor, voor. En dat was de dag met Mixed Emotions. De sfeer zit er aardig in. Ja, uh, dat hoort wel zo, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat is het voor dag? <laughs> uh, een rouwdag. Ja, en dat was het voor vandaag. Uh, er waren <laughs> weinig problemen verder trouwens met die staking. Donderdag dan is er weer een nieuwe Today Stop in dan. Stordam. Dankjewel, Luc. Dag. Ja, gaan we verder over die stakingen. Uh, vroeger, lang geleden, waren er allemaal veel heftiger gestaakt dan wij dat nu doen. Werd er wel eens grof geweld gebruikt. En daar weet onze stakingdeskundige Sjaak van der meer van. Sjaak, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, 1823 schrijven wij. Toen ging het er een stuk minder netjes aan toe dan nu, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar goed, toen was eigenlijk de hele samenleving natuurlijk wat minder netjes. Ja. Maar ook met zaken ging het dan inderdaad heel anders dan uh, wat we vandaag hebben gezien. Namelijk hoe en wat? Nou, met grofgeweld. Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, dat, dat voorbeeld van 1823, dat is dan een staking van uh, wat ze polenwerkers noemden. Ja. In die tijd, Nederland was een beetje een achterlijk land op dat, op dat moment nog. Dus er werd besloten door de regering om heel veel uh, infrastructuur te gaan bouwen. Waaronder het graven van kanalen, het aanleggen van wegen en zo. Mm -hmm. Ja, en dat gebeurde in die tijd allemaal met de hand. Het moest uh, met een karretje en een, een schop werd dat gegraven, bijvoorbeeld, het Noord-Hollands kanaal. Ja, en daar kwamen heel veel mensen op af, om te graven. Er was uh, grote werkloosheid uh, in die tijd. Dat noemen ze dan uh, wel anders dan nu, want je had natuurlijk geen werkloosheidsuitkeringen, Maar goed, mm -hmm. er was weinig werk voor een hoop mensen, behalve dit soort werk. Dus die kwamen met z'n allen lekker graven? kwamen ze allemaal er ja. ja. Tot Duitsland toe kwamen mensen dan graven. En, toen? en dat werd vaak heel erg, ja, die, die lonen werden heel erg afgeknepen door de aannemer. Dat was niet alleen de aannemers zijn schuld. De overheid die probeerde het zo goed, goedkoop mogelijk uit te voeren. Dus die probeerde het zo laag mogelijk in te laten schrijven. Mm -hmm. Wat deze aannemer die zei, nou ik kan het voor, hey, laten we zeggen, een kilometer graven voor 10.000 gulden. Ik noem maar een bedrag hoor. Mm -hmm. En dan werd het hem gegund. En waren de andere aannemers boos, want die hadden natuurlijk meer uh, gevraagd. Maar goed, het werd hem gegund. En dan ging hij vervolgens proberen op. Uh, de mensen die het uit moesten voeren, te beknibbelen. Dus dan verlaagde hij de lonen of hij probeerde wat minder uit te keren. Hij deed andere voorzieningen minder. Hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bouwen van keten waar ze woonden, die mensen. Ja. Nou, dat liet hij dan op een hele lullige manier uitvoeren, die bouw van die keten, zou ik maar zeggen. Ja. Dus nou ja, die mensen voelden er erg hand waren, Ja, die waren daar natuurlijk allemaal niet zo blij mee. Die nee, die waren er niet blij mee. En dat kwam ook diverse malen tot staking. Nou, onder andere in 1823 is er een bekende staking. daar is ook een boek over geschreven. Vandaar dat we daar iets meer van weten. Veel van die stakingen uit die tijd zijn eigenlijk... ja, je weet dat het is geweest, maar wat er nou precies gebeurde... dat is niet allemaal echt uitgezocht. En wat gebeurde er toen dan specifiek? Nou, de mensen waren op een gegeven moment zo boos op de aannemen... dat ze hem uh, met honderden mensen belaagden. Die zat ook in een keet gewoon. En uh, ze dreigden die keten in de brand te steken. En in die tijd mocht je nog een geweer hebben als je dat kon betalen. Dat had die aannemer, dus die schoot er een paar dood. Een paar stakers? Een paar stakers, ja. En toen werden ze zo boos... Dat, uh, ja, toen hebben ze die aannemer uit zijn keet gehaald en uh, zelf doodgeslagen. doodgeslagen. Dat was wel doen. even wat anders dan wat je vandaag hebt gezien, ja. Nou, inderdaad. 1823 dus? Dat was in 1823. Die mensen, overigens zijn er uh, zes van die mensen die zijn ook uh, opgepakt en zwaar bestraft. Geestelingen, brandmerken, twaalf uh, jaar gevangenisstraf. Dus. Uh, Achteraf zullen ze zich nog wel eens achter hun horen hebben gekrald. Maar goed, veel stakingen in die tijd gingen tamelijk gewelddadig. Ja. Maar wat ik al zei, de hele samenleving was ook veel gewelddadiger. Dus ja, het was ja. niet echt heel bijzonder voor die tijd dat het zo ging. Nee, maar als je het zo vertelt, denk ik. Nou, dat is toch Blijf wel. leuk. Dat is niet meer geval leven <laughs> te doen. Ja, van der Velde, dank je wel. Graag gedaan. Tot man. ziens, doel. BNN Today. Zometeen, een van de jongste eerste Kamerleden. Hij is uh, vandaag beëdigd, Arjan Vliegendhart. Hij zat al eerder in de Kamer. Hij is nu 33, toen was hij 29. En hij weet precies hoe je, je daar zo'n beetje in moet graven... en in moet babbelen bij de wat uh, oudere uh, Kamerleden. En dat komt hij hier vertellen. Maar eerst Jacqueline Vroeger van Cresc uh, uh, met Over It. Oh, Het hey, is dinsdag en dan bespreken we altijd uh, opvallende zaken uit de wereld van media en entertainment met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. We hebben het over de magie van Ibiza, dat Spaanse eiland dat uh, nog steeds uh, eigenlijk uberhip is en vooral ook bij BN'ers. Het, het zomerseizoen is daar net weer begonnen en uh, ja. Ja, ook dit jaar gaat weer heel bekend Nederland naar Ibiza. Jij ook. Wa waarom ga jij er naartoe? Nou, ik kom er eigenlijk al vanaf mijn vijftiende, dus dat is al heel erg lang. Ik ben 36, dus hm. elk jaar ga ik er wel een keertje naartoe, omdat het heel lekker dichtbij is. Het is vier uurtjes vliegen, het is helemaal niet zo'n heel bijzonder mooi eiland, maar het is wel altijd lekker weer, lekker eten. Met een kind is het prettig reizen. Je krijgt in Spanje, dat is wel algemeen bekend met kinderen, echt de beste tafels in de beste restaurants. Dat is heel anders oh ja? dan in Nederland. Ja, hm. absoluut. En het is ja, gezellig. Je, je kan er alles. Je kan je afzonderen als je wil in een huis. En niemand tegenkomen en een paradijselijke vakantie hebben. Of heel hard gaan feesten als je er zin in hebt. je, Alles kan. Ja, maar waarom is het nou het eiland ook voor BN'ers? Hoe, hoe is dat zo gekomen? Ja, dat, daar heb ik echt geen idee van waarom. Ik denk meer omdat het dichtbij is. Weet je, je kan natuurlijk naar Curaçao vliegen, wat een entweg is. Dan heb je ook mooi weer. Of vier uurtjes van deur tot deur. Dat, en dan kan je er prachtige villa's huren met omheiningen, uitzicht op de zee... waar geen paparazzi bij kan komen. Dus dan heb je een heel privé uh, vakantie. Ja. Of je zoekt het op. Ja, en er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dat doen. en die komen dan weer uh, bijvoorbeeld showbiz-fotografen tegen. Zoals Dennis van Tellingen. Dennis, goedenavond. Een avond. Net terug van Ibiza. Uh, uh, heel druk weekend. Veel BN'ers gingen trouwen, trouwen. Model Robine van der Meer. Eigen huis- en tuinman Lodewijk Hoekstra. En yes, daar bon. moest jij natuurlijk bij zijn. Um, eh, ja, dan denk ik, ja, kennelijk zoeken ze dat ook wel op die BNR's, want waarom zou je anders ook nog eens op Ibiza gaan trouwen? Dan wil je wel gezien worden, neem ik aan. Nou, het voordeel is dat ze het kunnen de dan uh, kunnen declareren want het is een zakelijke trip als gefotografeerd, worden, dat is een geintje. <laughs> nou, wat, wat Bishop zei, het is natuurlijk snel vliegen en, en ze zegt, het is niet zo'n heel mooi eiland, nou ik vind het namelijk een prachtig eiland qua natuur. Ja? En het is eigenlijk het enige stukje tropisch wat, wat, wat er in Europa is, dat er te vinden is. En het is normaal gesproken altijd topweer, behalve vorige week. Ja, ja, behalve vorige week, dat was jammer. Ja, ja. Ja. Ja, toen ze gingen trouwen, dat is jammer. Ja. Maar wat, ik, misschien, ik ben natuurlijk maar een simpele radiopresentatrice, maar dan denk ik, in Saint-Tropez, daar stikt het altijd van de, van de acteurs en van de topmodellen in. Op Ibiza stikt het inderdaad dus van de BN'ers. Als je op vakantie gaat of als je gaat trouwen, dan wil je toch juist een beetje privacy? Of zie ik dat nou helemaal verkeerd als nou. niet-BN'er? Nou, die kan, je, die kan je in Ibiza ook wel vinden hoor. Maar vaak, weet je wat, is. Uh, hoe goed je ook verstopt, weet je altijd te vinden als, als paparazzi zijnde. Ja. En, uh, ja, het is, het is. Ja, Ibiza, ja. Kijk, ik ben voor het afgelopen jaar ook op een Curaçao geweest en dan vind je ze ook allemaal. Dus waar, waar je ook naartoe gaat, als, we, als je belangrijk vindt. Jij vindt ze heus ik, wel. Ja. ja, en daarbij, tegenwoordig gaan natuurlijk heel veel mensen, dat is wel verder weg, maar ook heel veel Nederlanders naar Bali. Dat is eigenlijk het nieuwe Ibiza in, in Azië. Ja. Ja. Maar is het een beetje zo, Bridget, bedoel, jij, bent er, jij komt er al 21 jaar. Um, is het ook een beetje gezellig dat onder ons gevoel van BN'ers? Een beetje zo'n bnr BN'er-enclave? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk nooit BN'ers tegenkom. Jij komt ze wel tegen, high hoi, en je gaat weer door. Maar verder heb ik er eigenlijk best wel, over het algemeen, privévakanties. En soms geef je een feestje inderdaad. Als je een mooie villa hebt gehuurd en je geeft een avond een feestje... dan nodig je de mensen uit, dus dan komen ze naar je toe. Maar ik zoek het daar op zich niet op. Maar ik denk voor veel, uh, uh, als we even onderverdelen in de A, B en C categorie BN, is dat voor de B en C categorie. <laughs> Waar zou jij dan in vallen? <lacht> uh, de, de, de, de, voor de B en C en misschien de, de, de Sopi's, dat die toch wel heel graag daar naartoe gaan, uh, omdat je daar ook een beetje aan je imago kan werken. Is dat zo, Dennis? Ja, nee, dat gebeurt vrij veel ook wel, hoor. want die zijn natuurlijk genoeg BN's. Uh, uh, kijk, Britje is natuurlijk gehoord in de categorie a ster. Ja, dat dacht en ik eigenlijk je... stiekem ook, maar ik dacht, <laughs> ik zeg het niet. Je hebt het eigenlijk niet heel erg nodig, maar nee. uh, er zijn natuurlijk ook uh, tal van BN's die, die, die het uh, geweldig vinden en uh, die op uitnodiging naar je fiets gaan. En dan, uh, wat, dan moet ze een keer naar een feestje of uh, afgelopen week hadden we de opening van Superclub en er komen er toch wel wat minder a komen daar. Maar oh, die gaan echt hoi... op uitnodiging, dus die... Nou, kijk, weet je, eigenlijk is de zomer Nieuwe Nederland. Die pizza is Nieuwe Nederland geworden. Dus de feesten die normaal in Nederland werden gegeven, worden nu in de gegeven. Onder ja. andere in en dat soort En wie gaan er dan op uitnodiging? noem ze wat namen? Uh, we hebben afgelopen week Catchelle Vraro gezien, die is, uh, die is wie? uitgenodigd. Ja, betrouw Vraro, het. Ken <laughs> <laughs> jij die Bridget? Uh, nee, nou. en ik ben ook nog nooit uitgenodigd, geloof ik. Nee, maar dan, jij hebt het ook niet nodig, daar komt het uh, door. Uh, nee, precies. Nee, maar het is, kijk, maar, ja, ik heb trouwens Brits het vorig jaar nog gespot. Dat was het, was het was ja. alweer twee jaar geleden. Uh, dat was uh, twee jaar geleden volgens mij. Of vorig jaar, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik heb jullie toen niet gespot. Dat, dat kan uh. natuurlijk ook nog, hè, op zo'n eiland. Dat je dan later terugkomt en de bladen ziet. En dat je denkt, oh... Ja. Jullie hebben me daar ook gezien. En dat, dan heb je het eigenlijk helemaal niet door. Want dat hoeft natuurlijk niet dat je maar ook, ze ziet. Bridget, hoe belangrijk is het, uh, misschien, ook jij als, als ABNr, mm. dat je toch even een mooi plaatje van jou met een mooi fladderjurkje op het strand... Ja, nou, liever later... niet. Nee, liever niet? <lacht> liever niet, nee. En zeker niet liever uh, op bikini, met een bikini. En, en dit keer was het ook met mijn kind. En ik heb sowieso liever niet dat mijn kind uh, in de publiciteit komt. Dus die kiest daar zelf niet voor. Dus nee, ik zoek het niet op. Nee, maar als je dat zegt, dan, dan denk ik, ja, ga dan lekker naar Noorwegen. En nu ergens in een hutje. Dan ja, maar dat... dat is toch ook een beetje raar. Als ik er nou 21 jaar kom en daar hele lekkere vakanties heb. En zeker voor een kind vier uur vliegen een prachtige vakantie kan hebben. Dan zou ik het dus schuwen. Omdat andere mensen daar nu hun publiciteit willen halen. Dat, dat vind ik een beetje de Zo is het ook wereld. weer En ja. nee. nog nee. even, even tot slot. Is, is Bali eigenlijk het nieuwe Ibiza? Ik bedoel, praten we eigenlijk over het verkeerde ja. eiland? Ik denk het wel. Nee, <laughs> dat denk ik nog niet. Nee? Dat duurt nog een jaar of twee, denk ik. Dan... Oké, okay, maar het is upcoming, absoluut. En er er zo... Ik ben dit jaar op Bali geweest, daar zitten zoveel Nederlanders. en Er worden ook heel veel huizen verkocht weer aan uh, bekende mensen op Bali. Omdat het natuurlijk weer net een slagkoper is. En je kan daar nog heel mooi zelf bouwen. Want Ibiza is natuurlijk wel ook booming qua uh, financiën. Het is in één keer een stuk duurder geworden dan een paar jaar geleden. Het is niet meer het hippie-eiland wat het was. Nee. En dat is Bali nog wel. Okay, nee, dat is ook er. de reden waarom veel, net, de, de, de, veel Nederlanders daar toe gaan. Maar ik was de vorige week, en ik heb gelijk gegeven echt uh, je kan tegen geen enkel iemand zeggen uh, uh, lul of hooi of wat dan ook want ze zijn bijna als je van de, voor de tien mensen de uh, als je 10 mensen aanspreekt zijn er negen nederlands hoor ah. dus, waar ga jij nu naartoe ja. om te fotograferen Dennis? Sorry? Waar ga je binnenkort naartoe om te fotograferen? Ik ga eerst naar Italië voor uh, de Koninklijke Familie. Want die blijft, die gaan uh, nog altijd naar Italië toe. Die komen niet op ja. Ibiza? Nee. nee. Ja, Ja, want ik heb de afgelopen oh, week ja. wel Prins Bennett gefotografeerd. Die huurt daar naar huis. Ah, Oké. Okay. Naar Italië voor de Koninklijke Familie. Goed. Dennis van Tellingen, dankjewel. Veel plezier in Italië. Ja, en Bridget Maasland gaat ongetwijfeld binnenkort weer naar Ibiza. Ja, ik ga nog even. Maar ik zeg niet wanneer. Ja. Goed. Ik veel, je zien. Veel, plezier, veel plezier daar. Dank beiden. Dank je. Exit Holland. Van Ibiza en Bali gaan wij eventjes naar Abu Dhabi. Daar woont uh, onze ex hollander Desiree Habelen. Desiree, goedenavond. Ja, hoi, goedenavond. Maar eigenlijk woon je er al niet meer, want je bent verkast naar Qatar. Zoals het een echte expert betaamt, uh, is dat altijd maar eventjes dat je ergens woont. Je hebt daar vier jaar gewoond in uh, Abu Dhabi. En, en even heel snel in vogelvlucht gaan we even dat uh, nou ja, even oprakelen, even bespreken. Um, mm -hmm. he, heb je ooit het gevoel gehad, ik ben echt een... Eén van hen daar, of blijf je toch altijd een expert? Ja, je blijft uh, zeker wel een expert. Je kan niet echt deel worden van de bevolking, want daar zijn is, is enorme verschillen. Dat, uh, kijk, je kan je proberen aan te passen, maar je echt lekker uh, deel voelen van de bevolking, nee, dat is niet mogelijk. Waarom niet? Uh, ja, ik denk gewoon de Emiraten zijn graag onder, uh, onder elkaar. Mm -hmm. En uh, ze accepteren je, ze zijn heel vriendelijk, heel erg beleefd. En uh, respectvol, maar dan houdt het ook op. Dus echt, echt uitgenodigd in de familie is je eigenlijk niet. En, en uh, ook uh, niet helemaal accepteren bepaalde gewoontes die je had, toch? Ik, bedoel, ik kan me nog een verhaal herinneren dat jij met een hond over straat liep. en Dat vonden ze maar een beetje apart. Nou ja... Uh, daar, daar zijn ze ook wel aan gewend ondertussen. Ja. Omdat uh, ja, wat ik eigenlijk uh, voor mezelf heb uh, opgemerkt, is dat gewoon de mensen zich steeds meer gaan aanpassen. En ook de Arabieren zijn natuurlijk steeds meer gewend aan het feit dat zich hier dat alles zo snel ontwikkelt. Mm. Dus, uh, ja, maar vier jaar geleden was het nog raar dat jij met een hond over straat liep. Dat klopt, ja. ja. De hond was uh, heel exotisch uh, destijds, maar dat is nu allemaal veranderd. Nu is het allemaal. Uh, ja, het is niet zo dat elke Arabier met een hond loopt. Maar het is, uh, wordt geaccepteerd. En men vindt het nu tegenwoordig heel normaal. Kan je zeggen dat Abu Dhabi zich ook echt. Eigenlijk dat het omgekeerd is. Dat Abu Dhabi zich heeft aangepast aan de expats. Die er wonen. Want er wonen natuurlijk heel veel. Um, ik denk dat het een ontwikkeling is die eigenlijk met elkaar. Uh... Ja, meemaakt, zeg maar. Abu Dhabi is heel snel ontwikkeld nu in de laatste vier jaren dat wij hier gewoond hebben. En er zijn zoveel nieuwe dingen ontstaan. En dat betekent ook dat natuurlijk toeristen komen. En uh, ja, god, steeds meer buitenlanders. En, uh... dus wat is er veranderd ja. in jouw ogen in al die jaren? Wat is er wat? Wat is er veranderd? Uh, wat is er veranderd? Nou ja, goed, het was uh, nu is het wat bekender geworden. Als je vroeger vertelde, ik woon in Abu Dhabi. Dan zei ze, eh, uh, mm -hmm. waar is dat? En dan zei je het ligt een uurtje van Dubai. En nou ja, dan wist men natuurlijk, oh daar, Dubai. Het is uh, ja, veranderd. Er zijn uh, heel veel luxe hotels bijgekomen. Er is uh, Ferrari World, de ontwikkeling van de eilanden, heel veel cultuur, musea gaan er nu is komen. Is het westerse geworden, kan je dat zeggen? Ja, het is zeker wel wat westerse geworden. Het is gelukkig nog niet zo'n kermis als in Dubai, maar het gaat wel de kant op. En, en, en waar merk je dat vooral aan? Uh, ja, natuurlijk als je grote events hebt zoals uh, ja, Ferrari, de, de Formule One één keer per jaar. We hebben heel veel concerten, dan komen er toch echt wel heel veel mensen van buitenaf naartoe. Ja. En nu ga je dus naar Qatar en dat is allemaal ietsje iets kleiner, ietsje minder. Ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde, Nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat het hetzelfde gaat worden. <laughs> Vooral zeker met, uh, met de komende kampioenschappen die eraan aankomen in uh, 2022. Ja. Ja. Maar ja, het is uh, natuurlijk, uh, daarvoor zijn we allemaal hier. Om uh, de ontwikkeling natuurlijk uh, van de emiraten en in dit geval Andarabischland uh, mee te kunnen sturen, zeg maar. En uh, ja, dus ik denk dat het inderdaad ook wel die kant op gaat. Nu is Qatar gewoon nog wat, uh, wat rustiger. Ja. En uh, ja, een beetje Abu Dhabi, uh, ik denk vijf jaar geleden. Oh, ja. nou wij spreken jou als jij daar uh, gezetteld bent. Dankjewel, Desiree Habelen, nu nog even vanuit Abu Dhabi. Graag gedaan, dag. Tijd voor het nieuws, tijd voor het nieuws, Sergio Jobboot. Radio 1, het NOS-journaal. Het Nationaal Historisch Museum raakt zijn subsidie kwijt. Directeur Schilp zegt in de Volkskrant dat staatssecretaris Zijlstra dat aan het museum heeft laten weten. In mei werd geopperd om de instelling in het leegstaande paleis Soesdijk te vestigen. De museumdirecteur zegt daar volgens Zijlstra geen geld voor wordt vrijgemaakt... en daarmee de basis voor de subsidie vervalt. Er is verwarring ontstaan over de positie van de Syrische ambassadeur in Parijs. Volgens de nieuwszender France 24 is ze opgestapt uit protest tegen het geweld in haar land tegen betogers. Dat bericht wordt tegengesproken door de Libische Staatstelevisie. Betaald parkeren levert gemeenten veel geld op. Vorig jaar maakten de tien grootste gemeenten samen ruim 116 miljoen euro winst. In Rotterdam, Tilburg, Groningen en Nijmegen kwam dat geld ten goede aan de parkeerbegroting. De andere gemeenten gebruikten het geld om hun begroting op andere terreinen sluitend te krijgen. Het bergingswerk bij het wrak van Air France, het Air France toestel dat in 2009 in de Atlantische Oceaan stortte, is afgesloten. De geborgen lijken en vliegtuigonderdelen worden de komende weken naar Frankrijk vervoerd. Ongeveer de helft van de 228 doden is teruggevonden. Het toestel is onlangs gevonden op een diepte van 4000 meter in de oceaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het is nog steeds goed mis in Jemen. Bij gevechten vandaag tussen militanten en veiligheidstroepen vielen minstens 15 doden. En iedereen heeft het nieuws wel gehoord over president Saleh... die vrijdag gewond raakte bij een aanval op zijn paleis. Um, hij is nog steeds niet terug in het land en hij zou zwaar gewond zijn volgens CNN. Zijn lichaam zou voor 40% verbrand zijn. En het is de vraag of hij überhaupt nog terugkomt. De, de oppositie wil dat in ieder geval absoluut niet. Onze man in Jemen is Sam... Vorige week vluchtte hij voor het geweld. Hij, hij woonde in de hoofdstad Sana. Nu woont hij in het zuiden, in de stad Aden. En daar uh, runt hij sinds kort samen met zijn Jemenitische vriendin een koffiehuisje. Sam, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, jij, jij werkt dus in een koffiehuisje samen met je vriendin. Um, daar, daar komen allemaal jonge mensen. Het is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen. Uh, waar gaat het over onder die mensen? Uh, de, de, de, de vraag van de dag voor, voor iedereen is uh, of, je of je elektriciteit hebt. Uh, hier in Haarland is het hartstikke heet. Mm -hmm. Onderbij uh, 40 graden. En er zijn heel veel uh, elektriciteitsstoringen. Dus als er elektriciteit niet is, dan is er geen, uh, eh, geen airconditioning. En dat is voor heel veel mensen niet uit te houden. Ja. Dus iedereen heeft het over de elektriciteitsstoringen en of je wel genoeg water en gas hebt. Dus hele praktische zaken. Goh, en ik zou denken, wij horen hier natuurlijk het nieuws van vandaag weer 15 doden. In totaal al uh, meer dan 200 doden. De president die uh, mogelijk ja. zwaar gewond is. Dat zijn helemaal geen zaken waar het over gaat? Het is ook wel... Ja, hier in Aden, in het zuiden, is een... Uh, een hele andere soort mensen, zo gezegd. Ze hebben het idee dat, het, dat die gevechten die plaatsvinden in het noorden, dus in Sanaa en Thais, met name, mm -hmm. van andere groepen zijn en, uh, en niet direct op hun van invloed zijn. Ze hebben het idee welke regering er straks ook komt en of, of de president wel of niet terugkomt naar Jemen. Het zal voor hun uh, weinig uitmaken en voor heel veel mensen gaat het ervoor om of ze hun dagelijkse voorzieningen krijgen in de stad. Ja, want jij zegt dus eigenlijk: van, ja, in het zuiden, daar, daar, daar, daar, is, daar is niet zoveel onrust. Daar gaat het vooral eens over de dagelijkse dingen. Um, maar als we het even over president Saleh hebben. Dat is een groot nieuws hier. Die zou dan zwaar gewond zijn. Die zit in Saoedi-Arabië. Mogelijk komt hij helemaal niet terug. Uh, wat zeggen jouw klanten daarover? Zijn, die, zijn ze bijvoorbeeld blij dat hij weg is? Ja, um, men, men weet nu wel dat president in het, uh, in het buitenland is in Saoedi-Arabië. Maar zijn zoons zijn hier nog in Jemen. Uh, die trekken aan de touwtjes van uh, grote legers en veel, veel families uh, van rond hem. En, en het, het, het systeem in het algemeen is nog steeds in, in, aan de macht. Mm -hmm. Dus voor veel mensen is er nog geen uh, directe verandering op de grond plaatsgevonden. Nee. nee, het systeem is nog aan de macht. Die, die, die, een van die zoons die runt geloof ik het leger. Um, is, is daar ja. angst voor, voor het leger? Ja, nou hier, een hele praktische zin bijvoorbeeld, overal in de stad zijn al uh, enkele maanden uh, checkpoints met militairen. En dan word je gecontroleerd op je auto en wat je in hebt en uh, waar je heen wilt en al dat soort zaken. En vroeger was het gewoon duidelijk van wie die militairen waren. Dat waren gewoon van het leger of uh, van, een, van een bepaalde soort inlichtingendienst. En nu uh, ontstaan er andere legertjes en dan weet je niet door wie je gecontroleerd wordt. Dus als er militairen op straat staan, dan weet je niet aan wie ze loyaliteit beduigen. Ja. En dat is vooral angstig als je niet weet uh, voor wie die soldaten vechten. Nou zit jij dus in Aden in het zuiden, maar je, je woont eigenlijk in, in het noorden, in Sanaa, in de hoofdstad. Uh, ga jij nog terug, denk ja. je? Uh, ik wil heel graag terug om mijn werk voor te zetten. Ik uh, doe een project daar met vluchtelingen. Uh, dat project uh, dat loopt gewoon door uh, en ik wil graag erheen, maar uh, mijn organisatie heeft uh, gezegd dat ik nog... Uh, beter in Aden kan blijven vanwege de veiligheidssituatie. En waar men vooral bang voor is dat straks weer het vliegveld worden, uh, wordt gesloten en uh, dat uh, mensen niet weg kunnen uit de stad, zoals vorige week ook gebeurde met de vele Dat ja. De wegen rond de stad worden afgesloten en dat vliegveld wordt gesloten. En die situatie wil men voorkomen. Nu ja. ik in Aden zit, mocht de, mocht de situatie opnieuw uit de hand lopen en uh, echt afglijden naar een burgeroorlog, zit je hier altijd aan de zee en kan je ook nog met een vertrekken richting Djibouti of uh, Ethiopië. Maar is dat ook een beetje wat je proeft onder, onder jouw klanten van het koffiehuis? Van het zou wel eens die kant op kunnen gaan van een burgeroorlog? Nou, die, die, uh, die, die, er zijn heel veel geruchten in het land voortdurend. En dat is heel moeilijk om na te gaan wat er precies waarvan is. Uh, nu, nu deze dagen is, weer, is de rust wat meer teruggekeerd. Uh, nu de president in het buitenland is. En, uh, uh, er zijn hier in Aden ook al een tijdje geen gevechten geweest. Uh, maar het kan zo weer losbarsten. En mensen om me heen zie ik allemaal voorraden inslaan en uh, naar hun eigen dorpen terugkeren. En dat is voor veel mensen een teken dat men verwacht dat het erger wordt. Voel jij je nog veilig daar? Um, <laughs> ik uh, voel me niet persoonlijk bedreigd. Er is geen uh, geweld uh, tegen buitenlanders op zich. Maar... Uh, de de situatie en de, de beperkte bewegingsvrijheid maakt me wel wat, uh, wat minder op mijn gemak, zoals in het begin. Mm -hmm. Dus uh, als de situatie uh, niet, uh, niet, niet, niet snel verbetert en vooral in, in de praktijk als de elektriciteitsstoringen en het water, uh, als het opruikt, dan, dan ga ik ook vertrekken. Ja. Nou Sam, pas op jezelf, zou ik zeggen. Graag gedaan. En uh, uh, nou, hopelijk uh, blijf je koffiehuis gewoon open en uh, tot snel weer. Dank je wel. Dank je wel. Ja, het kabinet gaat fors snijden in de kinderopvang. De ouderbijdrage die wordt voor alle ouders met ruim 15 verhoogd. Minister Kamp van Sociale Zaken, sociale zaken die maakte dat gisteren bekend aan de Kamer. Ja, en natuurlijk kreeg hij daarmee gelijk de wind van voren van de oppositiepartijen. Nou, BNN Today legt een voor- en tegenstander van de bezuinigingen de volgende stelling voor. Niet zo zeuren ouders, er moet bezuinigd worden. En als je kinderen wil, dan moet je daar lekker zelf voor betalen. Als eerste oud-Kamerlid en rechtse meningenman Arend-Jan die kan zich daar wel in vinden. Ik ben het er mee eens, maar met wel met dien verstanden dat ouders ook moeten betalen. Hè? Want er is nog steeds sprake van een bijdrage van werkgevers en van de overheid. Maar het aandeel van de ouders wordt hoger en omdat het geld op is, moet dat gebeuren. We leven in een samenleving waarbij iedereen wel ongeveer geld van de overheid kreeg. En nu de overheid het geld op is, gaat iedereen dus enorm lopen schreeuwen als we allemaal verworven rechten weggaan. Maar men gaat er wel voorbij aan het feit dat we gewoon enorm moeten En Als we dat niet doen, dan betekent dat dus dat het ten koste gaat van onze kinderen. Want onze kinderen moeten dan al die schulden gaan wegwerken die wij maken. Dus ik ben een ontzettend grote voorstander van dat je netjes op de, je geld past... dat je niet te veel uitgeeft. En als je te veel hebt uitgegeven, dat je de tering naar de nering zet. En dat betekent dat burgers meer moeten betalen. Ik heb drie dochters... En uh, wij hebben het zo geregeld dat toen de kinderen klein waren, uh, dat ik één dag minder gewerkt heb en mijn vrouw ook één dag minder. Dus hadden we twee dagen waren al uh, rond. En dan hadden we nog een vrouw die één dag paste en dan hadden we nog twee dagen kinderopvang. Zo moet het geregeld. Ja, en dan Roos Wouters, eh, voorzitter van Stichting Het Nieuwe Werken... en schrijfster van Fuck, Ik ben een Feminist. Die is het hier volledig niet mee eens. Zij vindt het schandalig dat er wordt geschrapt in de kinderopvang. Kinderen is natuurlijk een eigen keuze. Um, maar uh, op het moment... Um, ja, de, ki de kinderen zijn van iedereen. Uiteindelijk zijn dat de mensen die de vergrijzing... Uh, die de kosten moeten gaan betalen. Uh, die het werk moeten gaan verrichten. En op het moment dat we van vrouwen vragen om massaal meer te gaan werken uh, om de uh, verzorgingstaat op peil te houden. Ja, dan moeten we ze ook faciliteren. Als je bezuinigt op de kinderopvang, um, dan uiteindelijk zorg je ervoor dat mensen uh, ja, meer hindernissen hebben om meer uren te gaan werken. En Ik denk dat dat heel belangrijk is, uh, zeker uh, ja, op een arbeidsmarkt waar steeds meer mensen aan het werk moeten en steeds minder mensen aan het werk zijn... Um, ...dat we met z'n allen dat werk ook kunnen verrichten en dat de kinderen dus opgevangen worden. Uh, ik heb zelf twee kinderen, één van tien en één van zeven. En uiteindelijk door steeds weer de veranderende uh, ja, wet- en regelgeving werd ik zo uh, zenuwachtig uh, van het overheidsbeleid... Uh, ...dat ik heb het zelf uh, geregeld met mijn ouders, met grote ouders, uh, met uh, nou ja, oppassen. Ik uh, wil niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Ja, Roos Wouters hoorde je en daarvoor dus Arend-Jan Nou, Het laatste woord is er nog lang niet over gezegd. Het CDA heeft al beloofd dat er nog een pittig debat over komt in de Kamer. En get you out of my head. Dit is Radio 1. VN Today. Vandaag werd de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. En daar zaten 39 nieuwe senatoren bij. Uh, meer dan de helft dus van de Eerste Kamerleden heeft daar nog niet eerder gezeten. Ja, die nieuwe mensen die moeten allemaal hun plek gaan veroveren tussen de oude garden. En dat valt niet mee als nieuwkomer. En iemand die er alles vanaf weet is Arjan Vliegendhart, Zelf al vier jaar Eerste Kamerlid voor de SP. Toch nog maar 32 jaar. Hij moest zich vier jaar geleden ook keihard bewijzen daar in die Eerste Kamer. Arjan, goedenavond. Goedenavond. Vandaag was de, was de beediging, nieuw en oud bij elkaar. Um, worden dan die nieuwe Eerste Kamerleden met open arm ontvangen? Ja, het is wel een aparte dag zo vandaag. Je wordt, uh, loopt binnen, dan word je al langs een hele karavaan met, met fotografen gestuurd. Dat gaf ik wel vijf keer op de foto mocht. En dan is de officiële installatie, dat duurt niet zo lang, een half uurtje. En dan is er nog een kennismakingsprogramma voor alle nieuwe Eerste Kamerleden. Ja. Maar ik heb begrepen dat het niet allemaal even gezellig is... dat die oude Kamerleden de jonkies omhelzen en zeggen... goh, wat fijn dat je erbij bent. Nou, dat ligt er een beetje aan. Hè. Voor sommige partijen was het ook een, een pijnlijke uh, verschuiving van de macht. Het CDA is gehalveerd. Jullie Hadden... hebben een lucky you een zetel erbij. Wij hebben SP. er acht. <laughs> we komen ja. ook van elf. we zijn ook ietsje kleiner geworden. Ja, maar maar uh, wel die ene van D66. <laughs> nog wel die ene erbij gekregen uiteindelijk. Andere partijen uh, zijn ook gegroeid. D66 is ook gegroeid. Uh, dus het is ook een beetje een groe van mixed feelings en nieuwe verhoudingen. Ja, maar die nieuwe verhoudingen. Um, jij kwam daar vier jaar geleden, je was toen 28. Ja. Hoe gaat dat dan? dan is, is, ga je dan netjes aan iedereen voorstellen en zegt dan iedereen: Hey, Arjan, gast, gezellig, nee, sluit je aan, nee, nee, trets mee nee. over de belangrijke zaken des levens. Nee, dat moet je wel afdwingen. Kijk, um, in je eigen partij word je met open armen ontvangen. We hadden een, een, een grote fractie, we hadden Steven gewonnen toen. Dus wat dat betreft, dat was erg leuk. En dat was maar ook met heel veel nieuwe mensen. Dus we waren ook wel op zoek naar van, hoe gaan we dat nou de komende vier jaar met elkaar doen? En dat gaat eigenlijk heel leuk en dat gaat heel collegiaal. Maar in de Eerste Kamer zelf moet je uh, respect afdwingen. En ja, want even, even in herinnering. Die, die mensen die daar zitten... Die, nou, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is. Maar dat boven, zijn de 50. boven de vijftig. Boven de vijftig. Veel vijftigers, veel zestigers. Ja. Misschien zelfs nog, nog een paar ouderen. Nog een paar zeventigers. Ja, zo. dus daar kom je daar als jonkie... Um, ik kan me voorstellen dat je inderdaad dat plekje moet, moet afdwingen. Ja, het, het blijft toch wel grappig. Kijk, uh, het is een helft van onze volksvertegenwoordiging. Maar een heel deel van onze bevolking is er niet in vertegenwoordigd. Namelijk iedereen van uh, tot 30 ongeveer zit daar niet in. Dus dat is weer heel raar. En inderdaad het is ook een, een deel van het parlement waar heel veel oud-ministers... oud, ministers, oud uh, Tweede Kamerleden, oud dit en oud dat inzitten. Wie, wie, toen jij toen begon, vier jaar geleden... wie waren er toen waarvan je dacht... oeh, dat zijn wel even mensen met een naam. Ja, van een naam. Klaas de Vries, vroeger minister van binnenlandse Zaken. Loek Hermans, vroeger minister van, uh, van Onderwijs. Dat waren dan toch ook ja, grote namen. En mm -hmm. dan denk je van, goh... Uh, kan dat dan? Maar uiteindelijk uh, blijkt dat ook gewone mensen, mensen te zijn. Dat is een voor de stellende gedachte. Maar hoe, hoe ging dat dan? Ging je dan, dacht meneer Hermans, ik ben Arjan Lichthart en leuk met u te kletsen. Uh, nee, ik dacht, ik dacht van, uh, ze moeten me, me leren kennen en ik ga me toch echt niet uh, kleiner maken dan ik ben. Dus vooral op gelijke voet proberen met hen te komen. Ja. Uh, dat doe hoe, je hoe gaat dat proces? Hoe gaat dat proces van dat je er uiteindelijk bij hoort? Nou, in principe, die Eerste Kamer is best een vriendelijke en, en collegiale sfeer. Dus het is niet zo van, uh, we willen je niet zien en we willen je niet kennen. Uh, je bent zo groot als het aantal zetels dat je partij heeft. Dus wij hadden er elf. Dus uh, vertegenwoordig jij elf zetels. Ja, uh, maar en goed, dat je, bent makkelijker. Een, je bent nog een broek, je bent nieuw, ja. je bent jong, je bent 28, je hebt je nog niet bewezen. Dus ze kijken eens van wat, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Maar ik vond het eigenlijk het eerste debat dat ik al had, ging over Irak. Dat was voor de SP een groot thema. dat ging over. Hè, de regering die wilde geen openheid geven van de Nederlandse betrokkenheid. Um, en ja, dan hou je een verhaal. En eigenlijk is het grootste compliment wanneer er mensen opstaan... en zeggen van ik ga jou eens een paar vragen stellen... want ik ben het niet met je eens. Uh, en dat gebeurde in het eerste debat meteen. Dus ik dacht, nou ja, ik heb uh, binnen, ik ben raak. Uh, dus uh, dat gaat goed. En dan komen ze dan achteraf ook uh, in, in, in de wandelgangen naar je toe... van hé, hey, uh, meneer vliegend Hart, goed gedaan. Ja, dat, so soms je wel. Je hoort erbij. Nou, dat niet, maar wel goed gedaan. En vooral dan de opmerking, ik ben het helemaal niet met je eens. Maar ik vind toch dat je het leuk gedaan hebt. Dat is eigenlijk. O, dat grootste. is toch heel pijnlijk, ik vind dat je het nou, ja, gedaan beter, hebt ik ben, Als een VVD'er het niet met mij eens is, kan ik het als SP vaak wel de conclusie trekken... dat ik het aardig zou nee. gedaan moeten hebben. Maar had je het gevoel, want um, als ik denk aan de Eerste Kamer, ja, een beetje lullig, maar dan denk je toch aan, aan, aan de grijze ja. paalokettingen en uh, heel bedeest en een glaasje chuderans erbij en alles heel langzaam. Schetsen ze de sfeer hoe dat daar aan toe gaat achter de schermen, wat ja. wij niet zien? Ja, deels is dat waar. Het is een heel bedaagde sfeer. Dat komt ook vooral denk ik omdat er geen media is, omdat er geen camerateams zijn, uh, dat er geen soundbites gemaakt hoeven te worden, dat je het niet in drie tellen moet kunnen zeggen of in één goede zin. Dat maakt ook de debatten wat rustiger. Dat betekent dat je gewoon een normaal verhaal kan vertellen. Dus die sfeer is wel degelijk wat bedeester en wat bedaagder en ook wat vriendelijker. Uh, tegelijkertijd wordt er politiek bedreven. En als het spannend wordt, dan uh, komt de regering ook gewoon druk uitoefenen op de Eerste Kamer. En op de Eerste Kamerleden om ervoor te zorgen dat wetten aangenomen worden. Dus het is wat vriendelijker, maar achter die vriendelijke façade wordt gewoon keihard politiek bedreven. Wat ik alleen niet begrijp. Jij was 28. Ja. Um, jij had, was al gepromoveerd. Of je, je was al aan het promoveren, maar in ieder geval, je hebt politicologie gestudeerd. Ja. Je had wel, wel 30 andere carrière kunnen maken. Oké, okay, dan kies je voor de politiek. Maar dan kies je voor de Eerste Kamer. Ja, wat dan nou niet ik, het meest een proef... spannende orgaan in de, in de politiek is. Ja, ja juist omdat ik een proefschrift af wilde maken, en ik gaf les op de VU. dat vond ik erg leuk. Uh, met studenten werken. En dat wilde ik eigenlijk niet helemaal opgeven. En ik had toch het idee van nee, ik moet eerst maar eens gewoon... normaal in de, in de samenleving werken voordat je in een voltijd politici word, uh, politicus wordt. Um, en dat is ja, het voordeel van de Eerste Kamer. Ik dat je had kunt combineren met, met een hoofdfunctie. En ik kon daardoor mijn proefschrift afmaken en les blijven geven. En tegelijkertijd toch alles wat er bij de politiek hoort... Dat is gewoon een hoort, leuk bijbaantje eigenlijk. Daar kwam het, het al Ja, het was een, een baan die je niet de hele tijd doet. En waardoor je dus ook tijd hebt om andere dingen te blijven doen. En tegelijkertijd je wel alle wetten die je in Nederland aangenomen hebt... lang ziet komen maar dat klinkt als. Je zitten nu, zit nu voor de tweede termijn. En dat klinkt als natuurlijk een opstapje naar meer. Is het. Uh... Nee, ik ben gelukkig in de Eerste Kamer. Ik uh, zou zelf niet zo gauw naar de Tweede Kamer op dit moment willen. Dat, gaat toch dat zou ik ook zeggen als je net, uh, net beëdigd bent vandaag. Ja, nou nee, ja, wellicht zijn er anderen die er anders over denken. Dat ze denken van ja, er is wel een opstapje naar iets anders. Maar voor mij is het gewoon iets wat ik nu doe. En wat ik ook weer vier jaar gewoon ga doen. Uh, en wat me ook erg leuk is. Maar blijkt. is het een, voor, weet je, bij veel Tweede Kamerleden, uh, mag ik hopen, maar dat hoor je ook wel in interviews. Is het Die, die willen de wereld verbeteren. Nou ja, in ieder geval, uh, uh, we willen ook wel een mooi eerste baantje. Eerste Kamerleden maar, ook, hoor. Ja, dat vraag ik me af. Is, is dat ook net zo'n een, een passie om iets aan de samenleving te doen? Ja, volgens mij wel. Uh, maar wel op een hele andere manier. Ik denk dat uh, de Tweede Kamerleden wat meer hemelbestormers zijn. Uh, en misschien zijn de oude Eerste Kamerleden, doordat ze over het algemeen wat ouder zijn... en wat zerder zijn en wat wijzer geworden... Uh, wellicht ook wel voor wereldverbeteraars, maar van veel kleinere stapjes. Die al misschien een beetje gedesillusioneerd zijn... Nou, die misschien wat realistischer geworden zijn. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Uh, het ligt er maar aan wat voor etiket je erop wil plakken. Maar dan kan jij toch eigenlijk nooit meer naar de Tweede Kamer? Nou, dat vindt, lijkt me een hele goede conclusie. Ja, Dat ik ga je heb... ook niet? Nee, ik heb daar helemaal geen, geen, geen trek in op dit nee? moment. Nee, uh, Ik bedoel, ik vind dat Tweede Kamerleden heel belangrijk werk verrichten. Ik denk dat het belangrijkste politieke werk in de Tweede Kamer wordt gedaan. Maar dat is wel heel snel werk. En dat is ook werk waar je in één zin moet kunnen vertellen waar je voor staat. En dat kan jij niet? Nou, dat kan ik wel. Maar ik vind het toch wat leuker om nog iets dieper in te duiken. En toch iets meer facetten ervan uit te diepen. In, in de tijd die je dan gegeven wordt uh, om te spreken. dan uh, dat je het in drie minuten moet kunnen. Maar ja, uh, dat zeg je nu wel. Maar vanaf nu staan wel de camera's op de Eerste Kamer. Dat hele gedoe met de SGP uh, die ja. nu gedoogt. En daar is ook niet iedereen het mee eens. Vanaf nu moet jij wel uh, in soundbites kunnen uitleggen waar jullie voor staan. Ja, dan ben ik hier aan het oefenen vanavond. <laughs> Gaat goed, vind je? Nou ja, dat moet jij beoordelen, maar ik, uh, ik vind het redelijk gaan. Ja. Maar hoe, hoe, hoe kijk je dat? tegenaan? Nou, ik denk dat dat spannender wordt. En het wordt politieker. Uh, nou, dat vind ik in principe helemaal niet zo heel erg. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Ik ben ook heel benieuwd of de PVV die in de Tweede Kamer toch ook in staat is om het uh, debat helemaal te monopoliseren op sommige thema's. Juist door die soundbites. Ook dat kan in de Eerste Kamer waar het debat eigenlijk wat breder is. Daar ben je daar benieuwd naar. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat ze dat wel kunnen de PVV. Ik denk dat ze heel goed in soundbites zijn, maar ik wacht nog maar eens af of ze ook een goed verhaal hebben straks. Ik ja. ben bang van niet. Maakt dat wat uit. Nee, ja, uiteindelijk in de Eerste Kamer wel. Want in de Eerste Kamer wordt toch meer geluisterd naar de inhoud. Ook meer geluisterd naar overtuigingskracht en meer geluisterd naar argumenten. Denk je dat het nog spannend kan worden? Denk je nog dat, dat, dat de SGP ergens dit jaar gaat zeggen... nou, ik weet niet hoor. Of ik, ik verwacht nou wel eerder de, de dat de binnen het, CDA, het binnen het CDA hommelens wordt. En dat het CDA zegt van dit willen we eigenlijk helemaal niet. En dat dan de coalitie van zichzelf en van binnen uitbreekt. Van buiten wordt de coalitie nooit gebroken. Er is geen oppositiepartij die kan zeggen: van we sturen nu de regering naar huis. De regering gaat pas naar huis wanneer er regeringspartijen zijn die zeggen: uh, wij zien het niet meer zitten. En er uh, zit een beetje hoop die hier spreekt wat hier ah, spreekt. Ja, ik ben een positief mens. Uh, ook als eerste Kamerlid en ook van kleine stapjes, maar wel degelijk positief. Dus uh, er zijn denk ik heel veel CDA's in Nederland en ook anderen, misschien ook wel VVD'ers, die denken: nou, dit kabinet, we zitten er nu in, maar we zouden toch ook al kwijt willen. Ja. En ook SP'ers. SP'ers zijn er, de altijd, SP zijn er altijd klaar voor. Die zijn altijd klaar voor nieuwe verkiezingen. Ja. Goed, Arjan Jan Hart. Uh, doe je best, zou ik zeggen. Dank je wel. Dank je wel. En uh, volgens mij ben je aardig goed geslaagd in Soundbites. Dank. Dank je wel. Op deze dinsdag, waar gaat het over in de kroeg? Erik van de Pintelier Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Op dit moment bezig aan de avondvierdaagse, geloof ik, hè? <laughs> Met je kinderen. Ja. ja. Maar nieuws van de dag heb ik ook, vind ik, tenminste voor Groningen. In het Oudersmeergebied is er een zeearend geboren. Oh. En dat is, uh, zover ik weet, nog nooit eerder gebeurd. En volgens de krant ook niet. Dus dat vond ik wel bijzonder. Een babytje, Wat lief. Ja, maar politiek gezien zijn natuurlijk de mensen die de rails uh, voor de trein bezetten, denk ik, in het land is dat natuurlijk belangrijker nieuws met uh, treinen met kernaanval. Maar in deze tijden van EHEC-bacterie en kernafval vind ik dat toch heel mooi nieuws? Zeeuig, ja, dat, dat wil ik net zeggen, want het andere is mijn uh, gramschap en ook de kranten, dat uh, zeg maar de verkeerde mensen gedupeerd worden, of het nou de burgers of de tellers zijn over komkommers of Tauge. Nou, ik vind het echt schandalig dat mensen tot zover de conclusie kunnen laten gaan terwijl ze helemaal niet weten waar, waar het over gaat. Ja, ja. Siska van Grand Café in Middelburg. Ja, hallo. Jij had daar eerder al last van, hè? En heb je de, van, de, van de komkommergekte, is dat nu uitgebreid ook naar de Tauge? Uh, nee, nee, op zich niet. Ik nee. hoop niet dat wij gerecht hebben met oké. Okay. Van... Maar ja, het nieuws in uh, in Zeeland is inderdaad, Erik noemde het al, de, de actie tegen de transport van kernafval. Ja. Als je in Zeeland in kwam rijden vanmorgen, dan uh, kon je al overal politie zien omdat uh, het spoor werd. Er uh, stond een vrachtwagen op het op het spoor van ja, uh, borstelen 2-9 uh, noemen ze zich dan. Ja. Dus in Zeeland zijn er natuurlijk, uh, omdat Kerncentrale in Borselen is. Ja. Uh, is het, uh, zijn er zijn hier veel uh, actieve mensen tegen uh, uh, ja, uh, met... een hele kerncentrale. Zeker met Ja, dat is een hele andere manier van een uh, <laughs> Hollandse Nieuwe, toch? Om maar even uh, de humor erin te gooien, want dat weet je tamelijk <laughs> ook vandaag zo. Tja, ja. heb je hem al gegeten, ja. de Hollandse Nieuwe? Uiteraard. En? Ik kill hem uh, vanmiddag, zolang de streekt ook gewoon uit. En het café, oh, ja? dat een soort uh, traditie. En is hij, lekker, hij is lekkerder dan ooit? Maar dat zeggen ze elk jaar. Oh. Ja, dat wou ik net zeggen. Daar ik <laughs> <even meer. laughs> ja. Ik krijg er trek van. Goed, Erik van de Pittenlier in Groningen... en Siska van Krakenvee Brooklyn in Middelburg. Dank en tot snel weer. Ja, gedaan, tot volgende Oké. week. Doeg. Ja. ja, dag. Nou ja, uh, tot snel. In ieder geval niet tot morgen. Dan zijn we er niet, want dan uh, speelt het Nederlands elftal tegen Uruguay. En dat hoor je dan bij langs de lijn. Dus wij zijn er donderdag weer. Um, wil je ons niet missen tot die tijd? facebook.com slash of bnntoday.nl Kan ook gewoon voor allemaal leuke filmpjes. Behind the scenes, bijvoorbeeld uh, met Ayerto die hier was live speelde. Die we hebben wat mooie filmpjes gemaakt. Of twitter.com slash kun je ook nog even kijken. Zometeen langs de lijn met uh, Henry Schut. Tot overmorgen.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 Of verlies. Deze week in Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half tien en half elf. This time for Afrika. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.